De regeringspartij Georgische Droom won de verkiezingen zaterdag... maar ook oppositiepartijen accepteerden die uitslag niet. Volgens de OVSE werden kiezers onder druk gezet... was er sprake van intimidatie en omkoping. Op meerdere plekken in Georgië waren er vechtpartijen bij stemlokalen. De voormalige president Morales van Bolivia is beschoten in zijn auto. Volgens Morales schoten de inzittenden van twee auto's op hem. Een kogel zou enkele centimeters van zijn hoofd zijn terechtgekomen... De oud-president raakte niet gewond. Morales beschuldigt de huidige regering van Bolivia ervan hem te willen vermoorden om hem zo politiek buitenspel te zetten. De Grand Prix van Mexico is gewonnen door Carlos Sainz. Charles Leclerc en Lando Norris eindigden op de tweede en de derde plaats. Max Verstappen kwam niet verder dan de zesde plek. Hij verloor kostbare punten op Lando Norris in de strijd om het wereldkampioenschap in de Formule 1. Het weer kan mistig zijn. De temperatuur ligt tussen de 5 en 10 graden. Overdag in het noorden en midden af en toe ligt de regen. In het zuiden droog en meer zon. Bij matige en aan zeevrij krachtige zuidwestenwind wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de nacht. Yeah, yeah. For And I won't close my eyes If this is all I can get, get, get Walking down this empty road, the sound of the birds flying above me—the only thing I hear while walking down this empty road.